Hulp kan iets bijdragen aan die overlevingskans. Dat was te horen bij RTL Nieuws. Inmiddels hebben 2000 mensen zich aangemeld om ook te kunnen gaan helpen. En in Utrecht is een man van de weg geplukt... die slingerend rondreed met zijn kanta tussen zijn benen. Een kratje bier. Meerdere flesjes waren open. Hij had er ook eentje vast. En agenten konden die man met moeite aan de kant zetten. En hij is opgepakt omdat hij dronken was. Het weer van Weerplaza op veel plekken grijs en wat motregen. In het noorden ook zon. Het voelt door de wind ijskoud aan vanmiddag. En morgen is het wisselvallig en ietsje zachter. Situatie op de weg, acht files, de langste op de A2. Utrecht in Bos tussen Kerkdriel en Rosmalen, daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, dan sta je bijna 20 minuten in de file. En flitsers die zijn gezien op de A2. Echt Maastricht bij 247,8. En de A27, Utrecht-Hilversum bij 90,8. Cue Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Kensington, Major Laser, en nu Lady Gaga en Brakke De Kijken waar we nu staan. Plek 5. Ziet er goed uit. 6 keer goud, zeven keer zilver, twee keer brons inmiddels. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, gisteravond is het uh, zilver en brons weer lekker gespekt door de Short Track broers Melle en Jens van het Woud. Melle was ook nog jarig. Ja, dat waren prachtige beelden. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar die broers die elkaar dan in de armen vielen. Toch een droom die uitkwam. Niemand die teleurgesteld naar huis hoefde. En dat geldt zeker ook voor de ouders van Melle en Jens. Jan en Nanette van het, van het Woud. Die waren natuurlijk apen trots op hun zoons. Matti sprak zich gisteren even in Milaan, vlak voor de wedstrijd ze zaten vol in spanning, maar bleven ook erg nuchter. Als je nou weer de ene moet troosten en de andere is dolgelukkig, hoe beweeg je daar dan tussen? Ah, soms wel eens lastig, maar de een heeft gewonnen en de andere heeft verloren. Dat is heel nee. eenvoudig platgeslagen, Jan. Ja, maar, maar, nee, maar dat is ook zo. En, en daarom staan ze er ook wel vrij nuchter in. Je had een beetje meer gelukje moeten hebben, of je had beter je best moeten doen, je had meer moeten trainen, niet zeuren ja. en gewoon weer doorgaan. Het is, uh, ja. nou, mooi gesprek. Um, ze pakten allebei een plak, dus gisteren was het gewoon dubbel feest in de huizen van het Woud. Grote kans dat we vanmiddag weer wat uh, medailles gaan pakken. Met de revanche van de van Joep Wennermars, we hebben Tijmes Snel die in actie komt. En de allerlaatste rit van Kjeld Nuis is vanmiddag. Zij schaatsen op de 1500 meter. Duur nog even, begint om half vijf vanmiddag. In de tussentijd mag jij presteren. Nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland spelen we zometeen. Jord Kensington en dit is Robbie Williams op Q. Supreme.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 Niet iets los bij je. Dat kan euforie zijn dat je wel mee, wel mee moet springen... of dat radio harder moet. Andere nummers geven juist weer kippenvel. Interessant toch? Want hoe verklaar je wat muziek nou losmaakt? Hoe kan muziek precies de woorden vinden om uit te drukken... hoe jij je voelt? Of die ene melodie waarmee een stuk letterlijk de gevoelige snaar raakt. Dat het je zo kan vastgrijpen alsof het voor jou geschreven is. Ik hoorde hier pas een neuromusicoloog over. Ik wist niet dat het bestond. Uh, maar een neuromuzicoloog... dat is uh, iemand die alles weet van muziek. Hè, wat muziek doet met je brein. Dit is meneer Arthur Jaske. En hij vertelt hoe muziek in ons brein werkt. Het komt door je oor binnen natuurlijk. Dan gaat het via je hersenstam. Dus wat ons brein met ons lichaam verbindt. En daar worden al alle zenuwcellen... in ons lichaam, lijf en ons brein... Dus ja, dat verklaart het kippenvel. En zo, dat verklaart ja. het kippenvel. Ja, ja. Dat we met de hoofd meeknikken. Dat zit daar ook allemaal in. En uiteindelijk gaat uh, het van voor naar achteren... links, rechts, binnenste, behoud, het hele brein. Activeren En dus ook de gebieden die over emoties gaan. En ook de gebieden die over herinneringen gaan. Dit is zo'n liedje waarbij dat weer heel goed gelukt is. Ik krijg er altijd spontaan veel reacties op. Nieuwe muziek van Zoe Levi. Dit is Sluit Me In Je Armen. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry... Vertel je niet genoeg Ik ben alleen vandaag een ik Shakira hoor je zometeen, ook Avicii komt eraan. Het slimste bedrijf. En alle pijlen op een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Ja Volgende week vrijdag dan weten we wat het slimste bedrijf van februari is. Kan jouw naam nog komen te staan, hè? Want wie oh wie weet het snelste vijf vragen goed te beantwoorden. Nou, als je meespeelt maak je deze maand ook nog kans op een karaoke party speaker... aangeboden door Tempo Team. Dus kan ook nog eens extra gezellig worden op de zaak. Kom erop als je durft. Alvast een opwarmertje voor zometeen. Als je het antwoord weet, stuur het in via de Q-Music app. Hij is al tweevoudig en regerend olympisch kampioen op de 1500 meter. Vanmiddag rijdt hij zijn allerlaatste rit op de Spelen. Welke naam zoek ik? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. Het zijn weer extra voordelige weken bij DK Markt. Met deze week...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 Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Het is op de meeste plaatsen droog. In het oosten valt nog wat regen of zelfs natte sneeuw. Het is een graad of 4. Morgen, hey jongens, ik kan er niet meer van maken. Grijs en regen. Acht files in Nederland, de langste op de A2 Utrecht en Bos tussen Kerkdriel en Rosmalen. 7 kilometer, je vertraging 22 minuten. Q-Music, Wim van Helden. Wake me up when it's all over. Ja. Avicii. q better with you. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart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 wish that i could stay forever this young not afraid to close my eyes life's a game made for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 even dat het koud is natuurlijk. Mocht je de dierentuin te koud vinden... ondanks dat het voorjaarsvakantie heet... kun je ook gewoon lekker de bioscoop in. Het is altijd warm. En dan uh, zie je ook de zoo in Zootropolis. een van de leukste animatiefilms in tijden. Mijn kinderen willen niks anders meer zien momenteel. Uh, Shakira, die je net hoorde, maakte de soundtrack daarvoor. Is geschreven door Ed Sheeran. En uh, nou ja, die heet dus Zoo. Back your music zojuist. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Over. One dream, one soul, one pride. It's the kind of magic. Hey, Lisanne. Hoi. Als ik jou bel, dan neem jij op met... Uh, Muzanne, met Lisanne. Ja, ongeveer, ja. Ongeveer. Hey, welke schaatsen rijdt vanmiddag zijn allerlaatste rit op de Olympische Spelen? Dat is Het slinkt Slimste bedrijf van Nederland. Ja, Muzanne met Lisanne. Die naam, yes. jouw bedrijfsnaam komt natuurlijk wel van je eigen naam. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Mijn bedrijfsnaam die is inderdaad mijn eigen naam. En ik geef muziekles. Dus vandaar dat oh. de MU de in het begin zeg maar, staat voor muziek. Ja. En daarnaast is het uh, Griekse woord voor schoonheid muze. Dus vandaar, die naam komt daar ook weer vandaan. Wauw, dus het is eigenlijk een soort drie woorden in één. Ja, klopt. Muze, ja. lisanne, muziek, muzanne. Juist, <laughs> ja. klopt, helemaal. Um, Hé, hey nou, maak je kans in het slimste bedrijf van Nederland... op een uh, karaoke party speaker van Tempo Team? Ja, dat is wel heel tof. Ja, maar bij jou zingt iedereen natuurlijk spatzuiver, of niet? Ja, dat wilde wel de bedoeling, Want je ja. geeft zangles toch ook, of niet? Ja, ik ja. geef zangles, ja. Ik ja. geef gitaarles, pianoles en ik ben geautoriseerd zangdocent. Dus Kijk ja. eens. Ja. Nou, er zal nog nooit zo zuiver gezongen zijn tijdens een kader ook, uh, feestje ja, Hij komt wel goed van pas, want ik ben binnenkort een korte zangweekend, dus dat is wel heel leuk. Nou, wat leuk. Ja, dan moet je nog wel even de beste tijd toppen. HVBO ja, uit Den Dolder ja. heeft 44 seconden overgehouden. Dus je moet er 45 seconden van overzien te houden. Ja, ik zwaar er eentje, hè? dus dat vind ik wel heftig, hoor. Ja, ik vind sowieso knap dat je het eentje aangaat. Oh, ik vind het doodeng, maar we gaan ervoor. Eén minuut, zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Nou, als je de spanning hebt voor het zingen, wat doe je? Dan heb je ook een trucje toch met je ademhaling of zo, dus misschien ja. moet je. Ja, nu ook toepassen. We inderdaad rustig aanhalen, Dan uh, komt alles goed. Zo is het Lisanne, alles komt goed. Ik ga de klok starten, als jij er klaar voor bent. Yes, kom maar door. Je tijd loopt nu. Met welke munt betaalde Spanje voorafgaand aan de euro? Uh, geen idee, pas. Waarvan is popcorn gemaakt? Uh, Maïs. Hoe heet de zanger van Coldplay? Uh, geen idee, pas. Wat is de kenmerkende kleur van een ibuprofenpil? pil? Uh, roze. Een marathon bestaat uit 42 kilometer en hoeveel meter? Uh, 500, geloof ik. Wie zingt het op 40 hit opa light? Uh, geen idee. Welke letter staat voor het getal op een snelweg? Een A. Een vloedgolf veroorzaakt door een aardbeving, noem je? Een uh, tsunami. Hoe heet de leider van een orkest? Uh, dirigent. Ja! Nou, dat de muziekvraag jou toch weer redt, hè? Ja. Ja, dat was de feiten die je goed had. De leider van een orkest. Een dirigent. Een vloedgolf veroorzaakt door een aardbeving. Een tsunami had je ook goed. Een a staat altijd voor. Een snelwegaanduiding. Uh, even kijken. Dan hadden we popcorn. Mais had je ook goed. Kenmerkende kleur van ibuprofenpil. Ik moet zeggen, ik had het zelf niet geweten. Ik heb nog nooit een ibuprofenpil oh, gebruikt. Oh jee, ik bekam dagelijks. Dus. <laughs> je hebt nu ook weer hoofdpijn en enken. Ja, absoluut. Van mij. Ja, roze, roze was goed. Wat je niet goed had, um, de munt waarmee Spanje betaalde voor de euro. Dat was de peseta, zocht ik. Oh, geen idee. Okay. Nee, de zanger van Coldplay is Chris Martin. Yeah. Een marathon bestaat uit 42 kilometer en 195 meter, niet 500. Oké, okay, ja. Yeah. En Opelight, dat ja, was ook een muziekvraag. Top 40 hit van Taylor Swift, kwam net nog voorbij. Ja, ik ben met name en dingen werk ik echt zo slecht. Ja, nou ja. Toch uh, 23 seconden nog overgehouden, maar dat is wel een laatste plek op dit moment. Ja, ik was er wel bang voor. Weet je wat je van mij wel krijgt? Geen karaoke party speaker, maar wel een uh, Slimste Bedrijf kaartspel. Gewoon om lekker te blijven oefenen. Oh, hartstikke leuk. Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen, dankjewel. Het Slimste Bedrijf van Nederland. We will find a possible time. Like twee uur. Binnen een paar minuten het laatste nieuws met Mart Grol. Ja, het laatste nieuws over de arrestatie van de Britse oud-prince Andrew. Zijn broer, koning Charles, heeft gereageerd. Mm, en hey, Olivia Dino, ook zo... Mm,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 nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. 18 plus speeldoers. Ja. Serieus? 7, 7, oh, 7, 7 oh, Wat een geld. 18 duizend. Tot Ben jij de volgende postcode winnaar? Zaterdag 8, 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party. The Big One.